Juris Stubinitski met het NOS-journaal. Britse artsenverenigingen waarschuwen voor een tweede golf aan coronabesmettingen. De kans op lokale uitbraken neemt steeds meer toe... en een tweede golf is een reëel risico, zeggen ze. Onder meer chirurgen, huisartsen en eerste hulpartsen... vragen Britse politieke partijen om snel te bekijken... hoe een tweede golf kan worden voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk is met 43.000 doden en meer dan 300.000 besmettingen... een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. De vliegtuigcrash in Pakistan van een maand geleden... waarbij 97 doden vielen, is veroorzaakt doordat de piloten waren afgeleid. Dat zegt de minister van Luchtvaart. Volgens hem hadden ze het in de cockpit alleen maar over het coronavirus... en ging het daarom mis. Ook de luchtverkeersleiding maakte fouten, zegt de Pakistanse minister. Burgemeester Heymans van Weert heeft zijn ontslag ingediend. Er loopt een onderzoek naar de manier waarop hij subsidies gaf... aan een stichting waarvan hij zelf de voorzitter was... De gemeenteraad had geen vertrouwen meer in hem. Heijmans meldde zich half mei ziek en sindsdien heeft Weert een waarnemend burgemeester. Officieel stopt Jos Heijmans per 1 oktober. De gemeente Horen wil een breed stadsgesprek over racisme en hoe inwoners met elkaar omgaan. Aanleiding is de onrust vorige week rond een demonstratie over het stambeeld van VOC-kopsteuk Jan pieter Koen. De gemeente Horen wil een gesprek waarin alle geluiden langskomen... En het ook gaat over ongelijke kansen, discriminatie en gevoelens van uitsluiting. Zes acrobaten hebben een spectaculaire show gegeven in de Zwitserse bergen. Eén van hen verbrak meerdere, meerdere wereldrecords. Hij fietste op grote hoogte over een dunne kabel, liep er 40 meter overheen... en deed dat daarna nog een keer, maar dan geblinddoekt. Het weer het wordt de eerste tropische dag van het jaar... met maximaal 31 graden in het midden en zuiden van het land... Langs de Noordkust wordt het maximaal 28 graden. Morgen wordt het ook warm en vrijdagavond neemt de kans op onweersbuien toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N201 hoofddorp richting Zandvoort staat file tussen Bentveld en Zandvoort 2 kilometer met ongeveer 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. zee. Zandvoort een ZOMERHEERS. zon, zon, zon, zon, Het is uh, een beetje mistig, regenachtig. Uh, de herfst is uh, toch wel in het land gekomen, denk ik zo. Mijn naam is Pieter Jouwstra, dit is het programma ZFM Oud-Zandvoort. En aan de techniek zit Thomas de Jong. Fijn dat je er bent, Thomas. Verantwoordelijk voor de muziek. En, en ik heb een hele bijzondere gast naast me. En daar ben ik buitengewoon trots op. dat zij hier in de studio uh, zit. Het is een rechtstreekse uitzending. Dus er kan natuurlijk van alles gebeuren. En heeft u vragen, opmerkingen? U kunt bellen 5730393. En die bijzondere gast die naast me zit. is Ati van Dalen. Ati, ooit getrouwd geweest met Willem Buchel. Maar Ati heeft haar eigen verhaal. en dat is. Heel erg bijzonder. Welkom, je Dankjewel, uh, Pieter. Ati, we gaan bij het begin beginnen. Ja. Waar ben je geboren? Ik ben in Rotterdam geboren. En, en dat is een tijdje geleden? Dat is inderdaad al een tijd geleden. En je mag het rustig weten, dat is 75 jaar geleden. Ongelooflijk. Ja, je hè? ziet er nog zo jong uit. Ach, dankjewel ja. hoor. Maar en dan ben je in Rotterdam en dan heb je hobby's, heb ik begrepen. Heb ik gehad, uh, En, ja? en, en je, je was goed in sport. Inderdaad, ik kon leuk meekomen in het op het turngebied en op het ja. zwemgebied. Ik heb getraind met uh, Ma Brown. Zo. Dat uh, Daar een wat. tweede Riemasterbroek in mij. Ja. Maar ik vond het turnen leuker. En heb ik het zwemmen aan de kapstok moeten hangen. Ach, wat jammer. Want de spiercombinatie komt niet overeen met elkaar. Nee. nee. Dus zodoende. En Turnen was dat hoog niveau? Of? Uh, redelijk. Maar ik heb het zelf versloft om nog hoger te komen. Want ik leerde daar mijn ex kennen. Ja. In die tijd. En uh, wij hadden trainingsweekenden in... Rondom Rotterdam, in allerlei plaatsen. Maar ik vond een ritje naar Overveen veel fijner en gezelliger om bij Wim te zijn. Even Overveen, dat was Sios natuurlijk. Het Sios, maar Wim woonde daar dus niet meer. Die werkte toen en woonde toen bij de heer Nola het stagier. En dat vond ik veel gezellig om daar te zijn. Dus zodoende is mijn sportcarrière van het turnen... Helemaal verlopen. Ach, wat jammer. Ja. Wat jammer. Achteraf wel. Anders had je misschien nog naar de Olympische Spelen gekund. Misschien wel, als ik me in had gezet. En, en wat waren de moeilijkste oefeningen op met turnen? Nou, dat is nu niet meer te vergelijken. Nee? Wat eh, wij, wij vroeger deden, wat, we, wat ik nog wel eens in mijn fotoboeken heb laten zien aan mijn kleinkinderen, nou, stelt eigenlijk niets meer voor van wat we nu op de televisie zien. Dat is zoiets moois, maar. Maar de ruggetjes van de meisjes met de lenigingsoefeningen, wat ook mijn specialiteit was, daar ben ik wel eens bang voor. Ja. Ik heb al jaren last van mijn rug. Zeven versleten ruggenwervels. Ik wil niet zeggen dat het daardoor gekomen is, maar mede denk ik wel. Dus dan zie ik die ruggetjes van die meisjes. en ik, Oh, oh, hoe zal het zijn als je in jaren 25, 30 bent? Ja, precies. Hè? Dus dat is niet te vergelijken wat wij gedaan hebben. Maar zijn wij als kijkers daar eigenlijk niet school gegaan? Want wij willen dat graag zien, die lenige meisjes. Ja, maar dat er zijn is. Nog kinderen, het zijn er kinderen haast? Er zijn er bij die 13, 14 jaar zijn ja. en die op. Aan het trainen zijn, die zijn zelfs 6, 7, 8 jaar. Ja. Dus ja, die lichaamtjes hebben heel veel te lijden daarvoor. Maar ja, het is mooi en sierlijk om te zien. En dat vinden wij toch ook mooi om naar te kijken. Maar ja. Maar goed, dan kom je op een gegeven moment in Overveen, in Sios, en je komt een, een, een jonge man tegen. Ja. Uh, Willem, en wat gebeurt er dan allemaal? Ja, wat gebeurt er dan allemaal? Uh, in de eerste instantie was ik boos op hem. Hij plaagde me altijd daar. Oh, ging hij juist op de dingen zitten die ik van de leraar moest gaan pakken. Maar uiteindelijk toch verliefd geworden op hem. Okay. En uh, ik was dus op het CIOS niet zoals hij op SIOS CIOS gezeten heeft. Maar ik volgde cursussen van het KNGV... En oh, mij juist. Ja. En als ik dat diploma zou halen... mocht ik verenigingen les gaan geven. Maar ja, dat is een graag door Willem. En, uh, maar we hebben daar heerlijke tijden gehad. En uh, ja, uiteindelijk uh, zijn we toch... ...tot elkaar gekomen. We zijn verloofd. Wim woonde al in Zandvoort. Hij was inmiddels bij narbella weg. Hij was al voor zichzelf begonnen. In de oude Ulo-school... ...van de Gertemach. Wat nu gemeenschapshuis is... ...en wat nu afgebroken is. In de schoolstraat. In de schoolstraat, ja. Daar is Wim begonnen. En uh, ja, Toen gingen wij in... ...58 het huwelijksbootje in... omdat we een gedeeltelijke woonruimte konden krijgen. Waar? Waar heb je gewoond? Op de Hogeweg. Waar? Dat, is, dat huis is nu afgebroken... en er staat een modern flatgebouw. En het was nummer 60. En dat huis was van mevrouw Klein. En zij had twee verdiepingen... of etages appartementen, hoe ik het precies noemen moet, ja dat geeft niet. Maar dat konden wij huren, want er kwam er één vrij. Dus zodoende zijn we eigenlijk eerder getrouwd als oorspronkelijk de bedoeling was. Maar geen spijt ervan. En uh, ja, zo is het eigenlijk gekomen dat ik in Zandvoort terecht kwam. Ja. En, en je man die is dan met de school bezig? Het... Die was al bezig, ja. En jij zit dan thuis? Uh... Uh, ik zat wel thuis, ja, want de eerste baby meldde zich meteen aan. Zo. Dus we waren net getrouwd en toen een ene alweer zwang. En toen was Rob onderweg. Ja. Dus ik heb niet zo gek veel mee kunnen doen. Maar ik heb nog wel wat gedaan bij de gymnastiekvereniging OSS was ik ook aan verbonden. Daar gaf ik les. En dan kreeg ik een vergoeding van twee, euro, twee gulden vijftig per, per uur. Zo. Of per avond. Of per beurt. Ja. En dat was toen heel veel centjes. Maar daar liep ik met een dikke buik. Totdat het niet meer kon. En dan gaf ik de meisjes, kleuters, gaf ik daar les. Totdat het ik echt moest stoppen, want het, ik was natuurlijk te zwaar... om ja. het risico te nemen dat er met mij wat zou gebeuren. En met de baby ook natuurlijk. Ja. dus dat uh, En dat, daarna heb ik het dus niet meer gedaan. Hij heeft Wim het overgenomen. Dat kon hij dus doen. De uurtjes die hij vrij had, wat het Juro betreft. Oké, okay, we, ja? gaan, we gaan een stapje verder. Wat is er daarna gebeurd? Daarna, daarna is uh, gebeurd dat wij verhuisden... Van de oude Ulo School naar Hotel 3 Eik. Daar konden wij een tuingedeelte huren. En uh, daar hebben we één of twee seizoenen in gewoond. Want het huis wat wij gehuurd hadden, dat moest juni, juli, augustus leeg. Want de zomergasten kwamen eraan. En toen hebben we dus ook dus een Drie maanden in een van de kleedkamers gewoond. Dus ook weer lekker kamperen. En toen hebben wij ontdekt... dat wij niet een bedrijf aan het opzetten waren... wat voor het hele jaar geldig nee, winter, bleek te zijn. een Een winterbedrijf ja. gingen we opzetten. Want ja, het was toevallig een hele mooie zomer. Ik meen zelfs in 1958 dat we toen een hittegolf hadden... die in... Het voorjaar begon en pas in september eindigde. En toen hadden we echt geen dubbeltje meer in ons portemonnee zitten. En toen moest Wim, uiteraard omdat ik met de baby zat... een baantje gaan zoeken om te kunnen eten en te drinken. Ja. En toen kon hij terecht bij Pietermes op het strand... als badman in een boot te zitten... En het publiek in de gaten te houden dat ze niet zouden verdrinken. Want hij had zijn licentie uiteraard omdat hij Sios had gestudeerd, ook in zijn map zitten. En dat heeft hij één, twee seizoenen gedaan. Totdat er een collega, een judo-collega moet ik zeggen, en dat was de heer G. Koning, die helaas niet meer bij ons is. Die kwam op visite en die vroeg, Wim, jij moet me helpen. Zou jij voor mij ruimte op het strand weten dat ik met mijn wedstrijd-judo-ploeg een weekje kan trainen, maar op het strand kan slapen? Nou, zegt Wim, dat is natuurlijk heel moeilijk omdat ik daarover kan beslissen. Hij zegt maar, we kunnen onze voorhorens uitsteken. Aan de Piet de Mes gevraagd? Nee, zegt Piet, dat mag niet. Dus, zegt Wim, ik weet iemand. En dat was de heer Schout, onze gemeente ontvangen. Koor, Schouten. En wij noemden hem toen, ome want hij was voor ons alweer wat ouder... dus we dorsten niet meteen Koor te zeggen... tot we het uiteindelijk wel mochten doen van hem. Ja. En uh, daar had hij een gesprekje mee... met de heer G. Koning erbij. En heeft hij het uitgelegd waarvoor ze kwamen. Nou zegt hij, meneer Schouten dus... ik kan wel iets doen, maar er staat iets tegenover... Oh ja, zei Wim. En meneer Koning, ik zoek een campingbeheerder. Want de gemeente heeft camping de branding tot zich genomen. Oh. En uh, nou, zegt Wim, dat lijkt me wel wat. Hij zei: Ja, want anders gaat het, die, die vakantieweek niet door van meneer Koning als jij geen ja zegt. Dus heel enthousiast. Ja meneer Schouten, ik doe het. En dan kan meneer Koning hier met zijn judeploeg komen. En dat is zo gegaan. En zo zijn wij begonnen met het campingleven. Heel mooi. We gaan zo meteen daar uitgebreid op verder. We gaan eerst even naar de muziek luisteren, Thomas. Uh, je bent net geëindigd. Lieve luisteraars, wij praten met Adi van Dalen over onder andere Camping de Zeereep. Uh, je bent geëindigd met Camping de Branding. Dat is, klopt. Is dat een andere camping dan de Zeereep op een andere locatie? Waar lag die branding? Uh, dat klopt inderdaad. Het is een verschil: een, een andere camping als waar ik eigenlijk mijn leven heb doorgebracht. Uh, de branding kunt u vinden. Op de hoek van de boulevard, voorbij het circuit. Dat is nog steeds de branding? Dat is nog steeds de branding, ja. Oké, okay, en daar ben je begonnen? Ik niet, daar is Wim begonnen. Oké, okay, Wim. Wim, want die kreeg toen die aanstelling als hij dus uh, bij meneer Schouten was, wat hij dus afgesproken had. Daar heeft Wim twee jaar gewerkt. De zomermaanden? De zomermaanden uiteraard. En uh, ik gewoon dus thuis en eventueel... ...dingen die in de sportschooltje nog gedaan konden worden en moesten worden afgewerkt. En toen kwam meneer Schouten wederom bij ons. Hij wist dat we inwonend waren. En met veel plezier hebben wij daar gewoond, moet ik voorop stellen. Ja. En uh, toen kwam hij met een verhaal... ...lieve kinderen, want we waren al een beetje eigen geworden met meneer Schouten... ...ik heb iets voor jullie... Hij zegt, wij hebben tot ons geëigend camping Dennedal. En camping Dennedal werd beheerd door de familie van Bremen. En die had de gemeente weer overgenomen. Hij zegt, en die camping gaat heten De Zeereep. En daar zit een woning bij... En ik weet dat jullie inwoners zijn. Dus jullie kunnen heerlijk een half jaar op jezelf zijn. Nou, dat leek ons wat natuurlijk. Wij. Even de luisteraars, de jonge luisteraars. Ja. De Zeereep, waar lag dat? Dat uh, lag... Gele... Nu hebben wij Crandorado Park, of het heet nu misschien Centerpark. weer Center Parks. Daar heeft Camping de Zeereep gestaan. Naast de Kabelloods, bovenaan Die... de Van Lennepweg. Juist. Waar nu de benzinestation van Strijder staat. Daar ja. ging je rechtsaf een straatje naar beneden. Naar beneden, ja. En dan reed je zo bij jullie de Ik wil dan. nog wel eens rechtsaf slaan en naar beneden rijden, maar dat gaat niet meer. Jongen, ja. jongen, En dan ga je daar beginnen? En dan gaan we daar beginnen. En dat uh, is gebeurd in het jaar... Dan moet ik even... Nee, onze zoon, middelste zoon is 51. Dat is... Uh, die was twee jaar. Dus een beetje in... 2... 364. jaar 364. Had je enige ervaring met het beheren van een camping? Nee. En dan sta je daarvoor? Ja. En dan? Ja, je wordt als het ware in het diepe gegooid. Ja. Maar ja, wat dat werk betreft, ligt mij. Dus het was niet iets dat ik dacht van... oh, dat met mijn handen in het haar zat, wat moet ik hiermee aan? We hadden dus uh, een leuk huisje, een mooi kantoortje. En uh, het werk werd dus natuurlijk uitgelegd wat de bedoeling was van ons... en wat we moesten verrichten... Dat uh, was eigenlijk een peulenschilletje. Hoeveel caravans stonden er ongeveer? Uh, we zijn dus begonnen met rond de 80, 90. Want ja, de caravans waren, was nog niet voor iedereen toegankelijk. En vaste caravans? Uh, ook, maar ook veel die alleen de zomervakantie kwamen. Of twee maandjes of drie maandjes. Want ja, dat kostte natuurlijk voor toen veel geld. En uh, daarna werd het eigenlijk in de loop der jaren steeds groter. De camping kreeg een gedeelte erbij. De caravans werden groter. Uh, op het laatst waren het geen caravans meer. Ging het een beetje op een luxe... Bungalow? Nou, niet direct een bungalow, maar toch een, een beetje luxe buitenhuisje lijken. En, uh, ja, en dan met al die Amsterdamse... Mensen erop. En vooral de dames. De een had een gordijntje met twee roesjes. En de ander had een gordijntje. Oh, ik neem er drie hoor. Dus de, hè, zo ging dat. Dat is echt Jordanees is dat. Hebben ze mij verteld hoor. De geraniums is voor de deur. En voor het raam ook. En dat had ik zelf ook. Ik had zelf ook mijn huisje versierd rondom met planten. Om het zo gezellig mogelijk... En aantrekkelijk mogelijk te maken. Als de mensen naar beneden kwamen, dat ze zagen. Oh, hier is het gezellig. En, nou, dat uh, ging eigenlijk iedereen een beetje doen. Dus de bloemisten, die hadden het druk bij ons. Maar en dan komen al die mensen die weg naar beneden rijden, die komen de camping op, ja. en dan komen ze bij jou, komen ze binnen. Dan ja. heeft u een pla plaats voor me, of wat Bijvoorbeeld, dan? Voorbeeld, ja. En dat waren dan de passanten, hè? Ja. En uh, dan werd er dus gevraagd: uh, wat hebt u bij u, een caravan of een tent? Caravan konden ze meteen, dus bij ons terecht, maar met een tent moesten we dus nog doorverwijzen naar de branding. Ik heb me toch nog in mijn geheugen, kan ik me voorstellen... bij jullie voor op het trein stonden. Ja, dat klopt. Maar dat was alleen als de branding overvol was... en om het vrij parkeer, uh, kamperen tegen te houden... Ja? mochten ze met toestemming van de gemeente bij ons staan. En dat uh, was ook heel gezellig. Ook wel eens niet. Ja, andere jongelui. Dronken. Bijvoorbeeld, die kregen allemaal al de smaak te pakken om een lekker biertje te pakken. En er stonden ook gezinnen tussen. En ja, die gingen ook het dorp in en daar ontdekten ze ook de leuke cafés. Wat toen nog ontzettend veel was. Want of heel veel uh, cafés waren er toen. Dat hadden we met Carnaval ook 20, 24 cafés. Het was heel gewoon in zijn antwoord, en allemaal. Heel gezellig en erg druk. Dus ook campingbewoners ja. zaten daar. En de jongelui lui die kamen ook wel eens een kinkerbuurtploeg tegen. En er werd er wel eens een, een vuist tegen vuist aangeslagen. En uh, kregen ze ruzie. En dan gingen ze uh, de KB'ers, de campingjongens achterna. Van de tenten dan. hè, praat ik nu over. <coughs> Pardon. En dan uh, werd er wel eens een aardig potje geknokt. Gebeurde dat ook op de camping? Op de camping niet, nee. <coughs> Pardon, er mag wel eens een klein burenruzetje geweest zijn. Ja, ik kan me voorstellen als je de hele zomer eh, vlak op elkaar gestapeld zit... Dan gebeurt er wel eens ja, wat. De een had zijn radio wel eens te hard. En ja. de ander had wel eens ruzie met zijn vrouw. Of de vrouw met de man. Ja, dan uh, werd er wel eens op de deur geklopt. Of op de tent ge ge gerammeld. Hou jullie nou eens even je koppen dichter weg. Op Amsterdam ook. En, uh, nou ja, dan mocht er ook wel eens een keer de slag vallen. Maar dat was noemenswaardig. Maar je was echt dus ook op de camping sociaal werker. Ja, dat eh, kon je met, wel met, stellen. Mensen met problemen die kwamen naar Tante ook wel, Ati. Die kwamen naar tante Tante Aat, ach, en dan ja, was er ook wel eens een ruzietje. Van ach, ja, en nu moet ik het echt een beetje op z'n vertellen... want anders dan is het niet zo leuk om aan te horen. Van ach, tante Aat, help me, help me. Die kaleerlijen van mij was weer lazarus. Hij heeft de nek van mijn papegaai omgedraaid. Wat moet ik nou doen, wat moet ik nou doen? Nou ja, ik zeg... Nieuwe kopen? Bijvoorbeeld... En de andere morgen zaten ze weer lekker samen koffie te drinken. En dan was alle lieve leed was weer lekker bij elkaar geraakt. En zaten ze weer heerlijk bij elkaar. Zonder papegaai. Zonder papegaai. We gaan weer even naar de muziek luisteren. Op het strand Ik was romantisch echt een dromer Maar ik was vooral verbrand Ze kwam me redden van mijn pijnen Wat heeft ze geleerd? Dat ik niet zo weg zou kwijnen Als ik me maar had ingesmeerd Met een snelle vijna zandpoort Want daar woont mijn hart te diep Als je de klank Zie je ten einde. In Zandvoort is het toch goed om hier te toeven. Hè? Als het weer dan ook nog een beetje knap is, dan is het best lekker. Maar ondanks dat het wat regent, is het toch uniek om in Zandvoort te zijn te wonen en te werken. Lieve luisteraars, we praten met Aati van Dalen over haar leven op de camping De Zeereep. En we hebben net al een stukje voorgeschiedenis gehoord. We zijn aangeland bij het leven op de camping De Zeereep. En daar is erg veel gebeurd. Want je had daar te maken zijn met veel Amsterdammers. Die ja, zijn recht uit? Zeg maar 80 procent. En die zijn recht uit? Recht voor zijn raap. En ik ben een Rotterdamse, dus ja, dat, uh, dat was wel Je bent wel toch niet voor Feyenoord, hè? Ik ben inderdaad voor Feyenoord. Ja, dat is fout. <laughs> dat is fout. <laughs> nou, dat was thuis ook het geval, hoor. Ah, okay. Want ik, had, ik heb dus drie zonen. Ja. En toen die dus nog t, uh, allemaal thuis waren... en er was t, en dan pa erbij... En dan was het dus vier tegen één. Hè. Die waren allemaal voor Ajax. En ja. ik voor Feyenoord. Maar oh weers Feyenoord een keer gewonnen had. En dan had ik de bovenhand. hè ja, ja, ja, Dus het ja. was gezellig. Maar hoe ging het op de camping verder? Want ja die Amsterdammers die komen... Uh, je bent, ik zei net sociaal werkt daar. Want ze komen allemaal met hun vragen... problemen en toestanden. Ja. Uh, financieel uh, problemen. En uh, ik kan de huur niet betalen. Of ik kan dat niet betalen. Nou nee, dat niet. Eh... Uh, daar heb ik nog nooit iemand over gehoord. Ieder heeft altijd keurig netjes zijn staangeld betaald. De, wat ik dan wel eens hoorde, ze hebben daar uiteraard toen de tijd voor moeten sparen. Een enkeling kon het zo uit zijn zak halen. Maar uh, verdere privé dingen op dat gebied heb ik nog nooit met ze meegemaakt. En die caravans waren er geen bouwvallen tussen? Oh ja, die waren er wel. En vooral in de beginperiode hè, hadden we die kleine kipcaravanetjes nog. Ja, en die hadden ze ook tweedehands ergens opgedaan. En ja, daar er kwamen kinderen bij. Ze werden te klein. Ja, en toen kregen we de eerste 6 meter wagens. Ja. Maar die waren niet te verslijten. Die, er is iemand geweest die heeft uh, ruim 25 jaar in zo'n caravan ge gewoond. En die was niet kapot te krijgen. Maar de andere wagentjes, wagens die uh, kwamen na de hand... Ja, dat was allemaal dat hard bord en dat... Ja, en schopte tegen En de... dan was die weer... Uh, maar er waren daar hele mooie wagens bij. En dat werd steeds groter natuurlijk. Dat, uh... Maar als een wagen versleten en op en kapot was... Uh, je hebt me verteld dat ook wel eens een keer in de brand of wat dan ook. Uh, hoe kwam je dan van het geraamte af? Dat... Als bijvoorbeeld de leverancier van de nieuwe wagen hem niet meenam... mocht ik het kamp bellen, bij ons in Noord, ja. het woonwagenkamp. Ja. En dan kwam Bram of Manes, die kwamen eraan van... Hé hey Aad, bedankt voor je telefoontje. En dan namen ze de caravan mee, want er zat genoeg oud ijzer. Alleen al het onderstel konden ze goed gebruiken om te verkopen. Nou, en dan werd er gezegd, nou, oké, weer eens een keer... Uh, wat heb voor ons? Je weet ons telefoonnummer, hè? Ik zeg, ja jongens, ik bel jullie wel. Netjes opgeruimd? Keurig, mijn plaatsje was netjes schoon, want dat deden ze ook nog. Alles werd netjes opgeruimd. En de nieuwe wagen konden gaan staan. Maar, lieve Aati, je was niet alleen de beheerder over die camping. Je deed ook allerlei activiteiten daar voor de bewoners. Dat klopt. En... Uh... Dat werd eigenlijk een beetje uh, gestimuleerd door een Jan... En die is er ook helaas niet meer. Jantje Rijpkema. En uh, van god aad, Moeten wij niet eens een keer iets gaan doen voor de mensen. Ik zei nou jongen. Als jij mee wilt doen. Ik kan niet alles alleen natuurlijk. Ik heb ook mijn werk hier op de camping. En het gezin. En het gezin. Nou ja. jongens. Dat, jongen, jongen, dat was zo vanzelfsprekend. Dat die daar waren. En meedraaiden. Ze hielpen ook wel eens mee. En moesten ook wel eens toiletten toilet even schoonspuiten. Omdat het... Uh, de echte de, de, de, de schoonmaker bijvoorbeeld niet aanwezig was. Dus dat was gewoon... dat hoorde erbij. Maar uh, Jan Rijpkema, die zei... kunnen wij niet eens iets doen voor de dames en voor de kinderen? Dat we bijvoorbeeld een uh, uh, bustochtjes gaan organiseren... of voor de mannen een vistocht op zee... Ik zeg ja, natuurlijk kan dat. Ik zeg als er maar animo voor is. Dus wij hebben onze voorhorens uitgestoken. En inderdaad, oh ja, gezellig en dat doen we. En, uh, en maar ook voor de kids, hè. Want kinderen bij de Amsterdammers is alles, hè. Dat, uh, daar moet je niet aankomen en die staan op de eerste plaats. Ik zeg nou, dan doen we dat zo. Dan gaan we daar een hele grote sportdag voor houden. En met allerlei spelletjes en doen. En. Maar ja, dan moeten we wel... als we leuke prijsjes willen... kopen voor ze... moeten we een verloting gaan houden. Ja. En daar begonnen we dus... dat speelde zich, als ik even ertussen door mag... allemaal in de grote schoolvakantie af. Ik zeg, dan gaan we vanaf de eerste dag... van de schoolvakantie gaan we loten verkopen. En hadden we ook het recht toe... om dat te mogen doen. En alles wat daar van binnenkwam... werd besteed aan de kinderen. Ieder kind wat deelnam... Aan zo'n festijn kreeg een cadeau. We hadden cadeaus voor de jongens en cadeaus voor de meisjes. Niet dat een met een, meisje, een jongen met een pop kwam of een meisje met een auto. Nee, dat werd allemaal uitgekinkt. En dat waren heerlijke dagen. Ja. Dat uh, is eigenlijk van het ene jaar naar het andere jaar overgegaan. En maar even de reisjes, want je organiseerde... Uh, uh, tochtjes. Ja, ik deed dus de dames ja? en Jan de mannen. En, wat deed uh, je met die dames? Ja, heel wat. We gingen een bus gingen we huren. En dan had ik al iets uitgestippeld. En dan had ik plan A, plan B en plan C, plan C. En natuurlijk wist ik wel waar we naartoe gingen, maar dan had ik een smoesje van nou, als plan A niet door kan gaan, dan gaan we naar B. En als B ook niet kan, dan gaan we naar C. Maar we zijn zo'n beetje uh, naar Volendam, naar Utrecht, naar Muiderslot. Nou, ik kan het eigenlijk niet opnoemen, zoveel tochtjes hebben wij gemaakt. En dan had ik een bus vol met echte Jordaneese vrouwen. Dat was lachen aan en het En ik als Rotterdamse ertussen, nou dat. Uh, hè? Maar dat was dus, lachen? Dat was lachen. En ik had je zonder controle? Ik gedroeg me ook als Amsterdamse. Maar had je zonder controle? Ja, natuurlijk, wat dacht je? En uh, kijk, als je de, de, die dames, en ook de mannen, net een stapje hoger te woord staat. dan uh, luisteren ze wel naar je. Leuk. En, uh, maar we hebben zoveel plezier gehad. Maar dan gingen we heel keurig netjes. Eerst koffie drinken met een gebakje. Maar dat vond de dames al een beetje raar doen. hè, denk ik, potverdorie, wat doet die gek? Maar wat was het nou? Hadden ze in de bus al een beetje een likeurtje. een likeurtje of een borreltje genomen... met colaatje erin. En nou, dat was dolle pret. Dan gingen we dus naar de bestemming wat ik gereserveerd had voor ze. En dan daarna gingen we een kroegje of een disco opzoeken... En dan het diner. Nou, zes van de tien hebben het eten niet opgegeten. Want die konden niet meer. En dan de bus weer in. En dan waren we een uur of elf. Weer op de camping. Je kan, je kan gewoon zeggen dat het één grote familie was op die camping. Inderdaad. Dat is het juiste woord wat jij zegt. En, uh, ja... Uh, op het laatste, je wist alles van elkaar. Ja. Je kende elkaar door en door. En, uh... Ze voelden zich thuis als ze weer hier naartoe kwamen. Oh, Aartje, ik kom ze nu nog in het dorp tegen. Ach, Aartje, ach, wat is het toch fijn geweest. En die tijd komt nooit meer terug. Ik zei, nee, die komt ook niet meer terug. Andere want tijd. ze staan dus nu op de branding met hun caravans. Ja, dat is alles heel anders geworden. We gaan er straks over verder. We gaan weer even naar de muziek, Thomas.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 Lachend in de storm, de golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? volvloed, je lange gouden strand, ik voel me weer dat kind, spelend in het zand. Hey, hey, hey, hey, hey. Ik ben niet met volle teuggen, de kweestrand op de groep. Wat was de titel? Parel aan de zee. Parel aan de zee, ja natuurlijk. Hè. Een heel bekend nummer afgelopen jaren. door Zondvoort is Patrick van Kessel gezongen. En uh, ja, dat was toch wel een superhit. Goed, lieve luisteraars, we zijn aan het praten met Ati van Dalen over haar leven in Zandvoort. En met name haar leven op de camping De Zeereep. Nou, u heeft in de eerste blokken al veel gehoord. Heeft u nog vragen, u kunt natuurlijk bellen. 5730393. Dan krijgt u rechtstreeks antwoord van Ati van Dalen. Uh, Ati, uh, we zitten zo'n beetje aan het einde van de periode Zeereep. Je hebt net gezegd dat het was één grote familie van Amsterdammers... Uh, maar ook van trekkers die af en toe langskwamen... die organiseerden reisjes uh, voor de campinggasten. Op een moment, daar is het einde van de zeereep. Kervens moeten weg. Uh, die moeten naar Rochveld, die nieuw aangelegde camping... achter de tribune van het circuit. Waarom moest de zeereep dicht eigenlijk? Ja, waarom moest hij dicht? Uh, wij wisten in het begin helemaal niet waar het over ging... Maar later kregen we toch wel te horen... er kwam een vakantiepark. En die locatie zou worden... de zeereep. Okay. Daarom moesten onze mensen... Uh, de caravans vaardig gaan maken. En moesten wij zo snel mogelijk... want het was, dacht ik, ook nog een klein beetje illegaal... dat we dat deden. Of wij niet, uh, andere mensen... En in twee en dag hebben wij 120 caravans overgebracht naar het Roggeveld. Toen moest ook de kabelloods worden afgebroken? De kabelloods werd ook. Toen alles dus leeg was, werd de kabelloods afgebroken. Het zwembad werd de verdween. Duimpal, ja. De duimpan, De verdween ook, want dat is ook bijgetrokken wat ja. nu uh, Centerparks is... En uh, dus, wij hadden het heel zwaar. En het even, was Even nog tussendoor, ja. want dat valt me net binnen. Uh, al die, uh, die caravans en campinggasten die jij had... We hadden in die tijd geen pinautomaat of wat dan ook, giro of bank. Dus ze betaalden contant aan jou. Ja, dat klopt. Er werd bij ons contant betaald, vooral in de beginmaanden. April, 1 april gingen we open... En dan was de bedoeling dat eind mei alle uh, vakantiegangers betaald hadden aan ons. En ja, dat was wel eens in het begin. Als oh, iedereen centjes bij zich had. Dat er heel veel geld bij ons in huis was. Soms ja. wel meer dan een ton. Zo. En ja, wat moest je dan doen? Uh, wat we nu kennen bij de banken, uh, kluizen... Uh, of dat mensen uh, hebben allemaal uh, banknummers, gyronummers, waar ze het mee konden uh, overmaken. Maar ja, dat had je toen nog niet. Nee. Een enkeling had natuurlijk wel een bank- of een gyronummer. maar de doorsnee-mens had dat nog niet. Dus wij hadden wel eens onder onze matras zo'n uh, 100.000 guldens toen nog liggen... En ligt hij dan en, rustig? Nou ja, rustig. Uh, het geweertje was er weer. En dat stond ernaast. Maar natuurlijk helemaal... Dat is uh, het was, uh, Het was gewoon een geweer wat jij ook mag hebben nu. Ja, een buks. Ja. Dat mag iedereen, uh, dacht ik, hebben. Maar uh, ja... die had een goed volk daar. Uh, en... Er is gelukkig nog nooit ingebroken bij ons op de camping. Zolang ik daar geweest ben, hebben wij daar nooit en last andere mee. Ook niet. Andere caravans mag wel eens een keer gebeurd zijn, maar dan waren ze niet bewoond. Ja, dan is een caravan zo open te maken natuurlijk. Ja. Ja. Maar wij zelf gelukkig niet. En ja, dan waren we blij dat het maandagmorgen was. Dan konden we weer gauw naar uh, Omerkoor Schouten toe. En dan konden we onze centjes weer kwijt. Ja. En dan sliepen we inderdaad iets rustiger ja, kan, daarna. Het. Maar goed, we zitten nu bij het einde van uh, de zeereep. En er wordt tegen jullie gezegd wegwezen. Alles moet naar de bron of naar Roggeveld. Naar het Roggeveld, ja. Uh, daar was veel werk aan vast... Er zat veel werk aan vast, want de mensen moesten de wagens rijvaardig maken. Dus alle schuttingjes en afdekplaten van de onderkart, tuintjes... tuintjes eh, naar de duvel en zijn grootje, moest opgeruimd worden. En eh, in busjes of auto's gestouwd worden, want het moest allemaal weer naar het Roggeveld toe. Wim had de leiding op het Roggeveld. Die had dus een lijst waar Jan, Piet of Klaasje kwam staan... En ik had met uh, de heer Smit van de gemeente toen, de tijd, uh, de leiding, wie het eerst weg moest en wie aan de beurt was. Dat werd dan allemaal weer doorgegeven aan elkaar en dat hebben we in twee dagen gedaan. En waren die caravans nog wel te verrijden? Uh, Laten we zeggen, zes van de tien wel. En die andere vier? En de andere vier, daar bleven wel eens twee van over. die ook nog redelijk overkwamen. maar daar waren er ook bij, dat hebben we meegemaakt. Die als een plumpunning zakte die in elkaar. Yeah. Ja, en dan, en dan was het helemaal huilige blazen. want er was heel veel emotie bij gepaard. Yeah. En uh, als jij dan jouw karretje. Zo een één als een plumpunning in ziet zakken. Waar je eigenlijk als hij was blijven staan. nog jaren in had kunnen wonen. en veel plezier had kunnen meemaken. ja, en dan is dat heel, heel erg. Ja. En dan vielen er eerst wel flinke tranen hoor. En nou ja, dan kwam uh, moeder Artie er weer bij komen. en dan, uh, ja, wat moest je zeggen, troosten, armen om elkaar heen. en ja, uh, de verzekering. Wisten we niet of dat collectief was. En de meesten waren wel zelf verzekerd, dus dan kregen ze soms wel een mooiere terug als dat ze hadden. Maar dat was de opzet natuurlijk niet. Maar je trekt toch een hele familie uit elkaar. Ja, doe je ook. Naar een andere locatie. Doe eh, ik, ja. Verder van het dorp af. Inderdaad, uh, we hadden wel het geluk de bushalte was voor dat was de ingang van uh, Camping Pomper. Ja. Die ingang moesten ook de bewoners van Troggenveld dan nemen. Als we er hadden blijven staan. En daar was een bushalte. Dus dat geluk hadden de mensen die geen vervoer hadden. Dat ze met de bus naar het dorp zouden kunnen gaan. Toen kregen we weer wat anders te horen. De mensen mochten niet blijven staan op het Troggenveld. Want we moesten weg... Toen hebben we hele demonstraties op de boulevard gehad. Onder andere zijn we naar het, het provinciehuis gegaan... waar we ook gedemonstreerd hebben. Waarom moesten ze weg? Want de gemeente heeft daar toen het grote terrein aangelegd. Ja, maar dat mocht helemaal niet. Oh. Dus dat was verboden. Wat wij, een verboden handeling wat uh, plaats had gevonden. En uh, dus alles moest weer weg, maar waar naartoe? En toen is uiteindelijk... De branding van heden, ja. helemaal verbouwd. Wij mochten vroeger nooit geen emmetjes zand uit de duin pakken... maar nu werden dus hele duintoppen afgegraven met bulldozers en noem maar op. En uh, werd daar een camping aangelegd voor caravans, wat eerst voor tenten bedoeld was... Toen is er een gedeelte gekomen voor alleen de caravans en een gedeelte voor tenten. Dus het is ook tentenkamp gebleven. Maar de caravans van Droegeveld moesten weer op de trailers. Ja, dat doet ook moesten... geen goed aan die wagen, Nee, hè? dus er gingen weer een paar wagens goed ten gronde. En uh, ja, toen stond alles op de branding. En die staan er dus nu nog. Dat was toen legaal. Is het goed legaal? Of... Ja, nou ja. ja, legaal. Ja. En, uh, maar toen kwam nog het punt voor onszelf. Wij hebben dus alles zelf meegemaakt. hebben alles zelf georganiseerd, de verhuizingen. Toen was er ondertussen carnaval geweest. En uh, toen werden we gefeliciteerd... want de burgemeester en nog een wethouder was aanwezig. En die feliciteerde ons... ...want dat wisten wij nog niet definitief... ...dat we toch met onze mensen mee mochten naar de branding. Dat uh, wij 1 april gepikt en gesteven naar de camping de branding gingen. En uh, ik me, met, met uh, schoonmaakmiddelen bij me... ...dat het kantoortje schoongemaakt kon worden en alles. Maar toen zat daar een mevrouw die helaas ook niet meer in ons midden is. En toen kregen we te horen van... Mevrouw, meneer, wat kan ik voor u doen? Heel netjes werd het gevraagd. Ik zei nou, wij komen het kantoor schoonmaken, want wij zijn aangesteld door de gemeente Zandvoort. Maar toen kregen we te horen dat dat niet juist was, want zij was de beheerder van de camping. Dus toen zijn bij ons uh, de stoppen wel een beetje doorgeslagen. En hebben we het Uitgezocht en ja, verder wil ik daar niet meer over praten. Want dat was heel emotioneel. Als je dus na zoveel jaar niets of eigenlijk alleen te horen krijgt. Gefeliciteerd Ati en Wim. En nog een paar kussen op mijn wang. Jullie mogen fijn mee met jullie mensen naar de branding. En dat je dan aankomt. En dat je dan te horen krijgt van sorry, maar dat kan niet. Ik ben daar. Eigenaar of de beheerder van de camping, de branding. Nou, dat kwam heel, heel, heel hard aan. Ja, en, en je laat je familie dan in de steek? Inderdaad. De, als de, de bewoners... Toen ja. hebben we echt met elkaar, toen zijn wij dus meteen eigenlijk weer die camping opgerold en verteld en alles, ja... Dan is het weer een verstijn uh, van oh, oh, oh, en we zullen dit en we zullen dat. En inderdaad, ze hebben ook wel wat gedaan om toch te kijken. Maar ja, toen kwam er ook een, uh, een, een, een periode dat de camping werd niet meer door de gemeente beheerd. Maar het werd verpacht of het werd verkocht. Daar hebben we zelfs ook nog op ingeschreven, maar... Volgens mij was het allemaal al vaste kaart. Aatlie, we ja. kunnen terugkijken op een hele gelukkige periode in de zeereep. Zeer zeker. Want wat je daarover verteld hebt... Ik zei net, het is een familie geworden. Ja, inderdaad. En je komt gelukkig nog een aantal mensen steeds tegen. Ja, terug. zeer zeker. En die helpen je herinneren aan die fijne tijd. Dat doen ze ook. En daar ben ik heel erg blij mee. En uh, nogmaals, uh, als het morgen zouden vragen. Kijk, niet qua leeftijd meer, maar uh, zou ik nog jonger zijn, dan zou ik het zo weer doen. Ik heb het fantastisch gehad. De kinderen hebben nog nooit zo'n grote speelplaats gehad, van 2,5 hectare. En uh, die hadden een tante waar ze gingen eten, een tante waar ze een snoepje kregen, een tante waar ze een ijsje van kregen. Uh, ze werden mee naar het strand genomen, want ja, ik moest op de camping blijven. Alleen als ik vrij was, dan kon ik ook met ze mee naar het strand. Maar dat was sporadisch. Dus ja, en dan... Uh, ja, ik zou het zo weer overdoen. Heerlijk. We komen aan het eind van het programma. het jammer. Je bent een ik uniek... heb nog meer te vertellen. Je bent een uniek mens, dat <laughs> weet ik. Maar je bent echt een uniek mens. En ik denk dat luisteraars dat helemaal met me eens zijn. Ik wil je enorm bedanken voor dit leuke uurtje. Om een deel van jouw leven gehoord te hebben en wat daar gebeurde op de zeereep. Lieve luisteraars, volgende week... dan zit mijn echtgenoot Ankie hier te praten... met Andries Terwolbeek over de groentezaak... in, uh, wat was het, Hoek, Bilderdijkstraat, ja. Helmenstraat. En hij heeft daar een boeiend verhaal over. Dus luister alsjeblieft volgende week weer... naar ZFM Oud-Zandvoort. Ik bedank Thomas de Jong voor de muziekkeuze... en voor de techniek. Je deed het uitstekend, Thomas. Volgende week weer... Goed zo. Volgende week is Thomas weer aanwezig. Ati bedankt. En ik wens u allemaal luisteraars een fijn en ik hoop droog weekend. Ik hoop het ook voor de mensen. Hm. <laughs>